De Israëlische premier Netanyahu noemt de luchtaanval op het tentenkamp in Rafah een tragische fout. Afgelopen nacht nam het leger het kamp in Gaza onder vuur en er brak brand uit. Er vielen tientallen doden. De verslagenheid bij de Palestijnen is groot, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Men is compleet verslagen, verdrietig, boos. Zeker ook dat zoiets gebeurt op een plek waarvan zij dachten dat dat een veilig gebied zou zijn. En ook de timing die steekt natuurlijk enorm, want ja, juist na... Die uitspraak van het internationaal gerechtshof een aantal dagen geleden gebeurt nu dit. En Palestijnen daar die vragen zich eigenlijk af hoe ver het moet komen voordat Israël volgens de internationale gemeenschap dan wel die rode lijn overgaat. EU-leiders spreken zich niet direct uit over de aanval, maar zeggen wel dat Israël de uitspraak van het internationaal gerechtshof negeert. Netanyahu zegt dat de aanval gericht was tegen twee Hamas kopstukken. Die zouden zijn gedood.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 En FC Utrecht moet de eerste thuiswedstrijd komend seizoen in de eredivisie zonder publiek spelen. De club wordt gestraft voor de rellen gisteren tijdens en na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De burgemeester van Utrecht vertelt welke maatregelen er nu nog meer genomen worden. Allereerst gaat er uh, zeker ook strafrechtelijk en civielrechtelijk um, opsporing uh, worden verricht... naar alle daders die we herkenbaar in beeld hebben. En uh, daar zullen echt uh, behoorlijk wat rechercheurs op ingezet worden om de aanhoudingen... Die we gisteren vanwege het enorme geweld niet konden doen alsnog te laten plaatsvinden. De finale van de play-offs om Europees voetbal lag twee keer stil. Er werd vuurwerk gegooid en een speler werd geraakt door een voorwerp vanaf de tribune. Het weer dan nog. Vanavond vallen er alleen in het midden en het oosten van het land nog wat buitjes. Morgen begint de dag met zon en later komt er regen aan. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 18. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland staat 85 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of vijf vertraging op. Op de A7 Horen Zaanstad ben je 10 minuten extra kwijt tussen Avenhoorn en Pummeren Zuid. En 9 richting Den Helder bij Petten een kwartier vertraging door werkzaamheden. En de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk bij Markenbinnen 3 kilometer en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van Zia. FM op TV. op TV, radio en internet. -M -M. Met nu de herhaling van Alternative FM. Van deze alternative Diving op deze 23 mei. En dat was de uh, Cruise en The Dukes of Harlem. En 5 juni dan gaan zij een ep of wat zeg ik, een Album Briglicio, een street opera doen. Uh, deze single staat daar ook op. Het is de single die volgens mij vorige week is uitgebracht. Dus we zeiden ja, we mogen hem uh, sowieso draaien. Dat, dat, dat is heel fijn. Het uh, wordt een, uh, toch een hele leuke avond vandaag. Want normaal gesproken komen de gasten meestal om half acht binnen zitten voor de soundcheck. Deze uh, gasten komen iets later, want er is weer gedoe met het OV. Ja, dat uh, krijg je als je op een gegeven moment ergens vandaan moet komen. En uh, dus hebben we besloten om even de soundcheck op te schuiven richting uh, het uh, tweede uur. Dus dan uh, zie je ons wel, maar dan zijn we ook driftig bezig met, uh, met een soort soundcheck. En Dat heeft alles uh, te maken met Verline Spiegel, want die is vanavond te gast en ze neemt nog iemand mee. Dus die zullen we straks ook uh, gaan horen tijdens de uitzending. En volgens mij is dat de producer. En eventueel ook degene die uh, degene de, een beetje de, de liedjes een beetje mede uh, vormgeeft als het ware. Uh, maar het draait natuurlijk uiteraard om Feline Spiegel. Um, er zit uh, nog veel meer aan, want uh, daar heeft ook uh, iets te maken met ook bij haar een debuutalbum. En dat uh, is ook meteen de aanleiding om daarover te gaan praten in deze uitzending. Drie nummers worden er vanavond uh, gespeeld, dus... We hebben eigenlijk al de tijd ook met uh, betreft die soundcheck. Dus dat komt allemaal dik in orde. Ik zei al, de crews en de doekstof of Harlem. Ik, uh, ik heb ergens begrepen dat ze dus die release show ergens in Amsterdam houden. Nou ben ik uh, even precies niet helemaal uh, machtig waar dat uh, is. Maar het is in Amsterdam en ergens ook uh, ja, er, ergens bij Amsterdam Sloterdijk in de buurt. Daar moet je het zoeken. Uh, maar je zult het zelf wel tegenkomen als je de cruise en de Doeks of Harlem intikt. Bovendien zit daar een uh, gitarist in de band Rasmus Bisschop. maar kreeg van de week een uh, mail binnen en daar werd van gezegd dat hij in Zwolle woont. Nou, ik weet een hoop over Rasmus Bisschop, maar in Zwolle wonen, dat doet hij toch echt niet? Het schijnt uh, toch wel uh, dat hij hier in de buurt uh, woont. Ook vooruitlopend naar volgende week. Want volgende week is het weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dan komt deze band. En dat is Harm When Schouders. De klank van zijn stem Voor jou bekend, Maar je voelt dat er iets in je schuil gaat Iets wat je zelf niet herkent Dus stuur je brieven Brieven naar boven Zoveel vragen Nooit antwoorden, brieven, brieven naar boven, om even dichter bij hem te zijn. verheffende literatuur hoor. In ieder geval wat, je, uh, wat Leon dan aan het lezen is, is in de, is de studio. Dat heeft uh, alles te maken met het buurtfeest hier uh, in, uh, in Zandvoort. Dat is uh, volgende week geloof ik. Of, uh, of in dit weekend. Ik weet het ook niet meer uh, precies. Maar uh, je hoort de brieven van Calixte, Want uh, dat is uh, degene die uh, je net hebt uh, kunnen horen. Harlem Lake band die volgende week hier uh, komt met the Again. En op dit moment uh, zijn er een paar techneuten die zitten te kijken of uh, de tv werkt. Nou, ik kan je vertellen, er is schijnt een, een storing met, met uh, Ziggo ergens te zijn. Dan werd er van gezegd dat het Zandvoort Noord is. Maar ik, ik heb een beetje het idee dat het heel Zandvoort uh, betreft op dit moment. Dus, we kunnen niet checken of wij uh, ook uh, daadwerkelijk op uh, de kabel of wat dan ook uh, ergens zijn. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan uh, gewoon vrolijk verder. Mr. Dream is een van de tracks die op het album beter gezegd EP van Lucia staat. En de EP heet I Know Better, want dat is de EP die ze ergens volg uh, volgens mij in april heeft uitgebracht. En deze track, dat is de openingstrek van die EP. Hey Mr. Dream. Why did you leave her so Ooh. you were both in trouble now there's nothing you can okay Found In a photograph oh oh oh, oh, oh, oh, oh, When the desert moon comes up You are running out of luck It gets dark and it gets rough A million reasons why never chase after a lie hold that desert moon inside there's no serenity past the point of no return there's only bones and ashes on a pile the angels here are flightless all the roadsides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 Was dat met What's Going On? Vorige maand heeft zij haar EP uitgebracht. De EP heet Counterweight. En de band komt hier uit de buurt. En ik denk, ja, als je met zo'n single al kunt openen van zo'n EP, dan verdien je duidelijk eigenlijk ook best wel meer. Daarvoor hoorde je Ethan Huis met Desert Moon. Vond ik trouwens ook wel grappig dit. Want na dit programma hebben we een assortiment van syndicate programma. Dat heet Nashville Radio. En daar zat hij in één keer ook in, deze van Ethan Huis. Het is meer een Americana-song, dat uh, zegt hij. Uh, maar datzelfde geldt eigenlijk ook uh, bijvoorbeeld van Harlem Lake. Dat is ook eigenlijk Amerikanen. En straks krijgen we er ook nog eentje. Dat is Company 23 uit Volendam. Die, uh, die hebben er ook eentje. En uh, ja, die had ik uh, gewoon uh, verzuimd te draaien vorige week. Dus ja, dan moeten we dat toch weer eventjes inhalen uh, wat, uh, wat dat er gaat. Dit is een nieuwe single, die komt morgen uit. Maar we hebben toestemming van de, degene, de maker zelf. En dat is Hens. En dat nummer dat heet Part-Time Lovers. Het was allemaal cool. Totdat we in één keer ruzie kregen. En ze wilden dat ik al mijn tijd met haar ging spenderen. Snap ik ook alleen. En ze wil in één keer dat ik geen skinny jeans meer draag. Maar gewoon baggybroeken. broeken. daar heeft ze op zich wel gelijk in. Maar... Dat was eigenlijk niet de afspraak. Lieve, dit gaat veel te snel en ik zoek geen duel. Wanneer ik jou vertel. Oh baby, geef me tijd. We zijn toch part-time lovers? Waarom wil jij nu dat ik verander als ik om je geef? Jij wilt dat ik me Toen jij me zei dat het beter was als we deden wat wij deden Liefde in het snellere leven, dan was ik je kaai Maar nu vraag je aan mij De hele dag waar ik ben, wanneer ik tijd heb En waarom ik steeds al jouw vrienden vermijd Maar me wel laat verleiden naar jouw plek Lieve, dit gaat veel te snel We zijn toch part-time lovers. Waarom wil jij nu dat ik verander als ik kan je? the saxat play that shit the paver, true non-believer, see, but I ain't a keeper, you said I'm cheap, but love is cheaper, so don't throw it all away, I'll lift you up, turn and say, you'll turn a mayday to a payday, so baby... Oh, Of a statement. Two heads and a whole lot of patience. Two hearts in a maze of amazement. So don't throw it all away. I lift you up. Turn and say you turn a mayday to a payday. So baby. Ja, die hadden we vorige week ook al uh, laten horen. Maar de dame die er verder ook op hoort is Ellie Neely. Dat is geen onbekende in uh, de Britse muziekwereld. En die heeft zij weten te strikken voor uh, dit uh, Wherever You Go. Is uh, de meest recente single die ze heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde die Hens. En het nummer dat heet Part-Time Lovers... Ook vorige week helemaal verzuimd te draaien, daarom draaien we hem nu. Het is Manu samen met Esmee. En die Esmee die hebben we hier ook al meerdere malen laten horen, maar dan met haar eigen materiaal. En dit nummer heet Met Mij. Ging van een hellen terug, regen in de druk, geen wind meer in de rug. Alles dat tegen zat, althans zo leek het dan. Natuurlijk in mijn hoofd als gevangene van mijn eigen geest, constant op de vlucht Hoe je in één keer ontdekt hoe kapot je bent, hoe je altijd rent, dwars door de bocht En terugkijkend hoe weinig bewust ik van de weg, omdat ik in wezen nooit in mijn eentje die hele tocht Want al die tijd was je daar met me, terwijl ik dacht dat ik alleen Maar geen moment was je klaar met me, toen ik er doorheen Het vaak te heen Zoveel mooier, omdat je hier nog staat Het is meer dan ik kan wensen Ooit, meer dan ik heb gekend Jij begrijpt me, pak me stevig vast dan ik het besef En nu de uren me meer en meer gaan omarmen De tijd me vergezeld hoe meer ik ga bevatten, hoe meer het mij vertelt Dat alles van waarde niet te vangen is in getallen En dat juist hetgeen dat je niet direct kan zien ertelt Hoe vaak ik mezelf op die route nog tegen zal komen Hoe diep de dalen, de uitdagingen, hoe zwaar de strijd Hoe weergaloos ook de allergrootste hoogtes Het troost me het niet te dragen in eenzaamheid Want altijd ben je daar voor me Dat is nooit anders geweest Wat er ook is, je staat klaar voor me ik wil daarom dat je weet Heb vaak de hemel verloren Uit het toog geraakt Het maakt jouw wezen zoveel mooier Omdat je hier nog staat Het is meer dan ik kan wensen, ooit meer dan ik heb gekend Krijg me, me, pak me stevig vast Zodat ik het besef Heb vaak de hemel verloren Uit de toog geraakt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 Fix single die we niet nog hebben laten horen... in deze Alternative event. Dat is Raoul and The Wiseman En dat nummer dat heet Stranger 2. En dan staat het er weer net niet goed op... dat ik het helemaal goed kan lezen. Dat is altijd heel erg fijn in dit systeem. Dan moet je dus weer gaan scrollen... om dat er weer bij je te halen. Ja, dat is altijd heel erg fijn. En dan kom ik eruit. Stranger 2 Her World. Dat is de volledige titel van deze single. En daarvoor wordt hier Manu... Met Esme. dat is Die met mij. Dat is een single. Die komt van een veel groter uh, geheel. Want hij gaat ook een album uitbrengen. Die komt op 7 juni komt die uit. Dus dat uh, kan je ook alvast melden. Dat dat eraan zit te komen. Dus als het goed is. Uh, vandaag over twee weken. Want dan, uh, dan is het uh, zover. En 6 juni. Ja, dan is het weer een beetje de maand. Van, uh, van de Volendammers hier in deze... Alternatieve film, tot en met uh, de laatste aan toe. Want dat is een 3 voor 12 Noord-Holland-vloedel. Want dan komt Lorem-Ipsum. Dus dat uh, is komende maand. Maar zover is het nog niet. Eerst weer even tijd voor muziek. Waar we al aandacht hadden besteed in de vorm van een telefonisch interview met Terry Mack. En dat noemen we dat heet Twice. take a step back and tell me why you're hurting take a step back oh. You will hold, but really you don't have a clue. You listen the stories of things that go wrong, 'cause you're scared it'll happen to you. But just close your eyes, lose your disguise, and know when you're worried about the future. In your head, you go through its wild. The Sunday bells, the Monday bills The Tuesday sighs, the Wednesday highs The Thursday stings, the Friday sings En Arm Candy Snipper. Um, dat is een single die ze vorige week hebben uitgebracht. En dat hebben ze zelfs nog uh, gedaan. Volgens mij op de dag dat ze een optreden moesten doen in het Brouwdok in Harlingen. Ik heb geprobeerd om uh, de single uh, toch donderdag nog gedraaid te krijgen. Maar daar waren ze een deel van de band. Toen was het daar toch niet helemaal mee eens. Want die vonden dat het dat, dat, dat juist... Het beste was om dat op 18 mei te doen. Ja, en wij hadden de uitzending op 16 mei. Ja, dat het gaat niet altijd goed. En altijd in ons voordeel in dat opzicht. Uh, Terry Mac hoorde je ervoor met Twice. Wel wat we kunnen laten horen is deze single. En daarmee ben ik ietsje sneller dan collega René Pijnmans van een ander muziekplatform. Namelijk de nieuwe single van Von V. Hier is Radical Design. Uh, het leuke is dat je op een gegeven moment ergens uh, met gasten die deze studio uh, moeten benaderen, dat, dat op een gegeven moment ook uh, dat je het openbaar vervoer letterlijk in de gaten kan houden wat er gaat gebeuren. Nou, uh, de gasten staan ergens uh, bij de halte van het uh, station Heemstede Aardenhout. Uh, overigens je hoorde je net lighthouse van Teun, Teun los. Uh, maar uh, er is ook hier een, een, een, ja, een wiskit die kan precies zien waar de lijn 80 uithangt. Waar, waar, waar de gasten in moeten zitten. En die uh, begeeft zich op dit moment ergens in de buurt van, uh, van de Europalaan. Uh, daar ergens voor de Rustenburgerbrug. Dus dat duurt nog eventjes voordat die, die bus daar is. Uh, ja, dat kan nog wel even een minuut of tien aanlopen. En dan moeten ze nog met deze bus hier. Uh, bij de dichtstbijzijnde halte. En dat is ongeveer vijf minuten lopen. Nou, uh, reken maar uit. Dus ik een kwartier uh, hier vandaan. Laten we zeggen, dat zal dan ergens een rond een uur of negen moeten zijn, uh, denk ik. Maar goed, we gaan het uh, meemaken. Uh, dat, uh, dat gaan we straks allemaal meemaken. Eerst gaan wij gewoon nog even een uh, fijne single uh, laten horen. Dat is een nieuwe single van Pien. Die hebben we hier ook uh, ooit in de studio gehad. En dat nummer dat heet Holt. En die ga je horen tot aan het Nieuws van Negen. I've